Met het NOS-journaal. De kustwacht van Cuba heeft vier mensen op een Amerikaanse speedboot doodgeschoten. Dat meldt het Cubaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens Cuba was de speedboot in territoriale wateren binnengevaren. en wilde de kustwacht te nemen. De manning van de speedboot zou toen hebben geschoten op de Cubaanse kustwacht. en één persoon hebben verwond. In het vuurgevecht dat volgde. vielen vier doden op de speedboot. en raakten zes andere mensen gewond, zeggen de Cubaanse autoriteiten. De Spanningen tussen Cuba en de Verenigde Staten... zijn de afgelopen weken enorm opgelopen. De VS heeft alle aanvoerlijnen voor olie naar Cuba afgesneden... waardoor de situatie daar steeds nijpender wordt. In Spanje is Antonio Tejero overleden. Hij was de leider van de mislukte staatsgreep in Spanje in 1981. Zijn overlijden komt op de dag dat de Spaanse regering... geheime documenten over die coup kenbaar heeft gemaakt. Daarin staat dat de koning op de hoogte was van die militaire koep. Bij de thuiswedstrijd van Ajax op 14 maart tegen Sparta... is geen F-Site-aanhang aanwezig. De straf is er omdat die supporters eind november vuurwerk afstaken... in het thuisduel tegen FC Groningen. En in Amsterdam is voor de 85ste keer de februari-staking herdacht. Er waren honderden mensen bij aanwezig. In 1941 staakten tienduizenden Amsterdammers uit protest... tegen het wegvoeren van ruim 400 Joodse mannen. Deze toeschouwer zegt dat hij het belangrijk vindt... dat die staking herdacht blijft worden. Wij stonden hier ooit met onze kinderen. En er waren oudere mensen die het nog meegemaakt hadden. Die zeiden het is zo belangrijk dat het doorgegeven wordt... En wij kunnen binnenkort niet meer. We maken ons zo zorgen of dit nog blijft. Die februaristaking was de eerste grote daad van verzet tegen de Duitse bezetter. Het weer dan vanavond is droog. Vannacht koolt het af tot een graad of acht. In het noordwesten is er kans op mist. Morgen een droge dag in de ochtendzon. Later geleidelijk meer wolken en 11 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Zfm, verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een file nog in Noord-Holland en die staat op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Roelevaansveen is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook ook dicht en de vertraging. 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... De Krochten. De Krochten. Een zoektocht naar de wortels van de nederhoek. Vanavond met Rick van Boekel en Arnoud van over hun muzikale achtergronden en over hun nieuwe cd. Rick van Boekel meets de Dupark, de dromende dansers. Sing Talichas de Vero Kingston, Jamaica Montigo, Jamaica Kingston, Jamaica Bella Fonte, Jamaica La Laica, De Olympische Trojka De Braziliaanse Samba, La Bamba, Bossa, Nova, Icha, Cha Rumba en Merengue Ligt Rasta, de Reggae, Calypso, Jamaica Rasta, de Reggae, Calypso, Jamaica Rasta, de Reggae, Calypso, Jamaica In de warmte, ver weg van de kou, ver weg van de kou. We liggen samen in het zand en zijn spoedig. Ik door de beweging van mijn voeten, dat was mijn manier om jou te begroeten. We dansten op de reggae, terasta, reggae, Calypso, Jamaica. Sta de reggae Calypso Jamaica Rasta de reggae Calypso Jamaica Rasta de reggae Ska Ja Rastafari Nu wandelen we langs de pollenbomen Ik wandel naast De zingende palmen, de zingende palmen van Jamaica, Jamaica. Rasta de reggae calypso Jamaica, Rasta de reggae calypso Jamaica, Rasta de reggae ska ja, Rasta fara. Jamaica, Montego, Jamaica, Kingston, Jamaica, Bella Fonte, Jamaica. welkom luisteraars terug bij het tweede uur van de krochten vanavond zijn we met Rick van Boekel en Arnoud van Hees, lid van het Park, gezellig aan het praten over jullie muziek. We hebben net geluisterd naar Jamaica, ook weer een nummer van Dromende ja. Dansers, daar nog wat over te zeggen? Nou Jamaica ja, ik, ben, uh, ik ben, het grappig is dat ik er helaas nooit geweest ben, we moeten daar een keer nee? heen gaan Arnoud. Oh, ja. en, uh, maar dat komt eigenlijk geïnspireerd door, door, door de reggae muziek waar ik, waar ik altijd een fan van ben geweest en nog steeds. Ja. En ik heb dat nummer inderdaad, de, de, de oorspronkelijke tekst, in 1980 geschreven. 1980 al, ja. Ja, ja. ja. toen luisterde ik heel veel. Het had ik nog wat het idee, ik moet een keer naar Jamaica. Maar is er niet van gekomen. Uiteindelijk ben ik wel naar de Caribe geweest. ben ook op Curaçao geweest trouwens. En, en Cuba natuurlijk. De tekst die op het uh, cd dromen dansen hmm. staat... Is, ja. is een deel van de uh, begin met de oorspronkelijke tekst. Maar ik heb er nog wat aan toegevoegd. Oh, Oké, okay, ja. Ja. ja. Ik kom even terug op wat jij net zei, Arno. Dat inderdaad uh, het Jamaica is Engels... Ja, Cuba-Spaans, mm -hmm. dat het ook alweer uh, wat verschillen geeft. Dat zal ook wel invloed hebben gehad, geloof ik ook wel, ja. Jazeker, ja, dus uh, de taal is uh, natuurlijk uh, heel belangrijk, uh, ook in de muziek. En. <tie> Wat je dus eigenlijk ziet is dat dus de... de ik zal maar zeggen dan, ik het een beetje lastig om te zeggen... de moederlanden dus van ja. de, de, de landen in het Caribisch gebied en Latijns-Amerika... dus eigenlijk de, de, de oude koloniën... natuurlijk ook weer invloed hebben, zeg maar, dus op... Er was natuurlijk een uitwisseling altijd Tuurlijk, en is ja. nog steeds een ja. uitwisseling... van hoe dus de muziek ook weer in die landen dus ontwikkeld is. Ja. Precies, ja. en dat zie je dus in de, in de, de reggae, zeg maar, dat, dat eigenlijk toch ook uh, weer... Een crossbestuiving is met, met dus Engeland. En dat je dus dan in Engeland op een gegeven moment... dus weer uh, de ska-periode krijgt begin jaren tachtig. Die ja. dus eigenlijk weer in, in Jamaica weer is ontwikkeld. En, okay. ja. en, en dus de, de hele cultuur... Je op de rocksteady, bedoel je... Van dus de, de Ska. De ska ja. Die dan dus, teruggaat op Rocksteady van Jamaica. Ja, precies. En dan krijg je opeens begin jaren tachtig... allemaal Britse beentjes uh, Soms ook nog van een heel groot gedeelte blank, zoals de specials, de selector, madness. Ja. Uh, Toetone label, die dan opeens die, die, die Jamaicaanse ska gaan maken, maar toch weer net anders dan de Ska op Jamaica. Dus ze geven erover een Engelse twist aan. Ja. En dat wordt dan weer even populair. En, en zo gaat het. Zo heb je ook de cultuur van de sound systems. Dat zijn de discos uh, ontstaan op Jamaica, uh, maar dus ook heel erg uh, populair uh, geworden en nog steeds eigenlijk in ja. Engeland. Ja. Wat is de invloed in Nederland van de reggae of zo of van uh, jullie soort muziek? Huh? Nou ja, uh, op, op de LP deze over de praten staat nummer Dup in Dup uit. En had uh, iemand uh, op internet gezegd die noemde de naam Doomer. Ja, ja, precies. Doe ja. maar. Kom je dan. Yeah. Toe, kom, je dan ja. kom je dan natuurlijk uit. Uh, doe maar. Ja, ja. Wat natuurlijk uh, ook in die periode, begin jaren tachtig. Uh, toch wel heel bekend was in Nederlands. Ja. En dat was toch wel. Ja, reggae, maar ook weer talig De reggae. Ja, ook klopt. gewoon in de beat, zeg maar. Ja. Uh, ja, dus je ook weer de Nederlandse invloeden. Uh, maar wat wij doen is, is toch heel anders. Je kan wat wij doen niet vergelijken met uh, Doe Maar. Omdat uh, ja, de teksten zijn gewoon heel anders. Textueel is het heel anders. Ja. Ja. En de muziek dus die we met de dub art maken... die we er die we dus ondergelegd hebben, zeg maar... Ja. Is, is veel meer dubmuziek ja. dan reggae eigenlijk. Ja, okay. Dus eigenlijk meer een substroming uh, van, van, van, van de ja. reggae. En wat we geprobeerd hebben... je hebt dus verschillende um, stromingen... ook weer dus in de dub en techniek om het allemaal te maken... En ik onderzoek al heel heel lang de technieken dus, die studiotechnieken dus de, de, onder de dutmuziek liggen, zeg maar. En de insteek van Erik uh, en uh, ik was om dus een, een, een techniek. Uh, die ontwikkeld is door Lee Perry... Uh, om die dus te gebruiken voor de, voor de sounds. Uh, ja, ja. En dat is eigenlijk een tegenhanger dus bijvoorbeeld van King Tubby... die op een hele andere manier werkte. Maar zeg eens, wat houdt die techniek in? Lee Perry had eigenlijk een hele eigen... Uh, muziek, wat je dus ook bijvoorbeeld kunt horen op de Congo's. Straks zou ik er graag nog een ander nummer wil, van willen horen, Super Ape. Een eigen stijl dat hij helemaal ontwikkeld. dus van, van lagen van muziek, zeg maar. Wat het dus een hele aparte dimensie geeft. En het gebruik van vreemde geluiden uh, deed hij ook natuurlijk. Uh, ja. gebruik van vreemde geluiden, ja, precies. Doen jullie dat ook of niet? Uh, zit er bij ons ook in. Uh, uh, en dat is heel anders dan dus King Tubby en de, de, huidende, de, de Heden ten dagen. Dub muziek die over het algemeen dus voortborduurt op de stijl van King Tubby. En dat is dan gewoon: heb je een mixing console en dan, dan gooi je een beestje eruit en een beestje erin. Uh, vocals even eruit, erin, wat echo eroverheen. Eigenlijk een, ja, een vrij simpele, vind ik dan zelf, uh, manier om dubmuziek te maken. En die vind je dat, uh, dat die muziek gegroeid is? Of vind je dat dat eigenlijk wat je al aangeeft, het is voortborduren. Eigenlijk op uh, uh, muziek van twee seniën. Ja, precies. En met name dan dus Liberty, dat, dat kunnen weinig mensen toch, uh, toch maken. En Kick is toch een simpele manier, zeg maar... wat nu heel veel nog steeds gemaakt wordt. Mm -hmm. uh, wat je dus wel daarin ziet is uh, dat het steeds digitaler wordt. Uh, wat natuurlijk ook bij de tijd hoort. Ja. Maar daardoor vind ik de muziek dus aan, aan analoge dimensie missen. Ik vind het te, te clean, zeg maar. Met hele clean pingpong delays erin en zo... En, dat is natuurlijk anders dan het, het, het echte analoog Hoe Is het algemeen eigenlijk ja, ja. opgenomen voor jullie? Is het analoog opgenomen? Ja, we hebben het analoog. Ja? Ik heb dus ja. uh, het is allemaal analoog, dus door mij gedaan met analoog apparatuur. Ja, okay. ja, ja. ja en ik heb bij, uh, bij Erik in zijn home studio heb ik alle teksten ingezongen. Oké, okay. en als ja. ik dingen niet goed vond, heb ik nou, dan doen we het nog even opnieuw. Ja, heel goed, ja. ja. Ja. Dus het dubwerk is, is, is analoog gedaan met analoge apparatuur. En um, het komt er eigenlijk op neer dat je dus um, dat soort dubwerk met digitale apparatuur niet kunt doen. Dat, dat wordt gewoon heel lastig of dat kan eigenlijk niet zeg maar. Omdat je met zoveel multiparameters werkt. Uh, digitaal op een scherm of zo met ja. een muis gaat dat gewoon niet lukken. Oké. Okay. Ja. Ja, nee, en, en de muzikale thema's vind ik heel erg prettig. Maar ik vind de stem van Rick is heel erg clean en helder. Ja. Daar is verder niet zo heel veel mee gedaan. Is dat, is dat een bewuste keuze? Ja, vanwege? bewuste keuze. Ja? Uh, we hebben daar wel mee, mee uh, wat dingetjes ge geprobeerd. Waar je wel dus uh, daar een voorbeeld van kunt zien... is op het, het nummer Jamaica. Waar dus wel reverb gaat over de stem het eerste gedeelte. En het komt later nog een paar keer ja, terug. Ook bij Mathilda. Bij Mathilda, ja. ja. Uh, en dat hebben we dus bewust voor gekozen. Ook in samenspraak met Rick. Omdat Rick dus gewoon wilde... Uh, uh, dat de poëzie, dat dus de, de, de, de woorden de tekst van Rick gewoon goed duidelijk hoorbaar zijn. Ja. En ga je dus dubben, wegveden en, en echo's overheen. Dan wordt de verstaanbaarheid een stuk minder. Ja. Ja. Precies, ja. dan wordt de verstaanbaarheid. Dat, ook... dat kan, maar dat ja. hoeft niet per se ja. natuurlijk. Maar, Het plan is ook, zeg maar, ook in, in combinatie met Wim Dekker, om dus ook nog een echt dub, dub-album te maken. <les> en dan gaan we dus echt met de stem van Rick aan de gang. zeg maar. Ah, okay, komt hier uh, uh, nog een nieuwe stem. Wat vindt Rick daar zelf van? Nou de ja, ik ja, ben benieuwd. Kijk uh, met. <wang> Ze kunnen, er zit ook een heel boekje bij de cd. Ja. En het zijn alle teksten van alle dus uh, nummers staan daarin. Dus ja. Uh, ja. Ja. Je, je kan ze ook nog meelezen bij wijze van ja. spreken. Ja. Ja. Dus dit was eigenlijk zeg maar dus dubmuziek onder teksten. Ja. Zo moet je het eigenlijk zien. Ja. Ja, zo, zo beluister je het ook. Ja. Maar kun je iets meer vertellen over de Dub dubarc? Uh, de naam, uh, is dat... Afgeleid van de Black Ark Studio. Ja. ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. En, en wie, wie spelen erin? Ben jij de Dub Ark of zijn er nog meer mensen die. Nou, daarin? We werken met uh, verschillende muzikanten. En um, uh, Joep Smink dus van Gotja, die doet saxofoon. Goja. Ik doe dan het dubwerk, ook wat percussie. Ik heb nog wat drums gedaan. Erik doet dingen. Um, ja, zo wisselt dat eigenlijk. Dus het is, het is een, een, een, een collectief van muzikanten, zeg maar. En er kunnen ook weer mensen bij komen voor nieuwe projecten. Ja. Dat is dus. Ja, en op de, op de cd, uh, op een nummer als Ibiza, daar speel ik de percussie, de okay. bongos. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, dat is ja. Mijn ook uh, mijn percussie. Maar, maar, ja. maar live doen we het anders, live uh, doet Arnoud uh, alle percussie. Ja. En ja. ja, hooguit speel ik af en toe een samba of een kabassa bij een nummer. Ja. Maar ja. ik uh, concentreer me gewoon heel erg op de zang, de voordracht en ook de performance. Ja. Want, want dan ben ik ook gewend met mijn theaterachtergrond om live meer te doen dan alleen maar uh, te, te, te zingen staan. of ja. voor te dragen. Ja, okay. Maar met dit dus doe ik dan dus live, met de live optredens ja. doe ik de percussie. En in de studio kun je het natuurlijk anders doen omdat je gewoon sporen na elkaar inspeelt. Top. Dus, dus ja. dan kan eenzelfde persoon natuurlijk veel ja. meer doen. Ja. Dus uh, zo doen we dat, ja. ja. We gaan nu naar Super Ape luisteren, van Science Blood. Uh, ja, dat is uh, Science Blood. Uh, ook een uh, pareltje van uh, Lee Perry uh, is in 1976 uitgebracht op Island Records van Chris Blackwell. Uh, en dat wordt toch wel gezien door kenners als het meest complexe album van de uh, Black Ark. En het is eigenlijk een, een, een combinatie ook van vocale reggae en dub. Oké. Okay. En dat wordt dus ook wel gezien echt als een, uh, ja, als een masterpiece. Ja. Dat was een heel goed voorbeeld van dubbelrekking. Um, ja, en dus ook eigenlijk als je dus naar dit nummer goed luistert. Dus hoe dus die Perry zeg maar ook in lagen werkt. Lagen van muziek dus, wat hij dus allemaal okay. deed. En hij deed dat, ja, men weet niet precies hoe hij het deed, want hij had gewoon maar twee uh, vier sporen recorders twee oh, Theak, okay. vier sporen recorders. Yeah. Uh, en dat zipte hij dan van de ene recorder naar de andere. Ja, ja. Maar hoe hij het precies voor elkaar kreeg en ook in zo'n kwaliteit, zonder dus depression van, van, van de hoge tonen, wat je natuurlijk hebt als je op tapes heen en ja, weer gaat, ja, ja. dat is eigenlijk een uh, raadsel. Ja ja. ja, ja, ja. En dan is dus ook dat je dus ook alles moet synchroniseren, alles weer gelijk moet starten. En ja, ja daar, had hij, daar was hij meester in, zeg maar, okay. in timing. Ja. Ja. ja. En Rick, ik zie op de CD ook heel veel natuurnummers... Ja. Ja, bijvoorbeeld uh, het nummer Hallo Bergen. Nou, de titel zegt al genoeg. Hallo Bergen, mooie bergen, hoog in de lucht. Wil jullie be beklimmen met een diepe zucht? Ik hou erg van bergen. En, <lacht> ja, en eigenlijk ja, heb ik die tekst geschreven. Je hebt zo'n tv-programma, De gevaarlijkste wegen van de wereld. Ja, ja. En daar keek ik naar. En die waren toen door bergen aan het rijden. En dat heeft mij eigenlijk geïnspireerd tot, tot deze tekst: okay, Hallo ja, Bergen. Ja, ja. ja en uh, het nummer In het Groene Licht. Nou, dat gaat echt puur over de natuur. Dat heb ik eigenlijk geschreven in het park Klingendaal in Den Haag. Waar mijn moeder vlakbij woonde tot ja. haar overlijden. En uh, daar wandel ik nog steeds vaak door. Okay. En dat gaat eigenlijk over uh, de mooie bomen en... Uh, en dat we die bomen met rust moeten laten, dat we ze niet moeten omhakken. En eigenlijk een deel van de tekst uh, uh, eindigt ook met laten natuur winnen. Dat heb ik ooit nog in de coronatijd als apart uh, nummer geschreven. Okay. En dat ging eigenlijk over, daar komt de Amazon ook in voor, niet in de, op de cd, maar toen wel. Ja omdat ik me gewoon verzette tegen de manier waarop uh, Bolsonaro toen uh, bezig was met het Amazone... Uh, Toch een beetje politiek. Toch een politiek, ja. Waar <laughs> <Laat> het omhakken. <laughs> dus dat zit daar, uh, laat de natuur winnen, laat de bossen met rust, laat ja. de, de bomen groeien, laat de bladeren bloeien. Ja, ja, dat ja, gaat ja, echt goed, over ja. de natuur. Van, je ja. moet, uh, en ik hou erg uh, van wandelen door, door, door bossen is, en ja, ja. Uh, waar ik ook ben. Ik ben uh, net in Noord-Frankrijk geweest, in de VG's heb ik ook veel waar ik workshops heb gegeven, maar ook door de, de bossen heb gewandeld. het leven, hè? En ja, ja en, en, en, dan en, en dat doe ik nog steeds. En dan gaat het nu maar over in het groene licht zie ik een hoge zicht van een dromende boom naast een stille stroom. Ja. Enzovoort. Ja. schudt het ja. zo uit zijn mouw. Ja, ja, ja, ja ik heb ja. Het, alle teksten uit mijn hoofd geleerd. Ja. Nou, de zingende bloemen. Dat had, uh, had eigenlijk uh, niet. Per se over de natuur, maar wel over een straat in het land, in het land Portugal In Porto, hoe dat Flores, is. Maar dat maakt dan ook wel iets van, van bloemen, weet je, de zingende bloemen. Mm -hmm. Dus uh, ja, en ook zo'n nummer als Winterland, dat gaat eigenlijk over nou, iets wat niet meer voorkomt in Nederland. Nee, nee, Want uh, nee. toen, ik, toen ik klein was uh, in Den Haag. Uh, maar temperaturen nog min 20, kon je nog schaatsen. Uh, Oude man. Kon je nog schaatsen. Ijsbloemen op de Maar in Leiden, toen je in Leiden kwam wonen, kon je meedoen aan de Elfstegetocht. <laughs> Elfstegetocht, ja. ja. Dat is een leuke. En dan daar gaat het eigenlijk over. In Winterland uh, met koude bubbels in de hand. Sneeuwballen van ja. in het zand. Snowboards van de heuvels af. Ja, en, uh, ja, in Winterland. Sneeuwval is een dagelijks feit. Nou, dat komt in Nederland niet meer voor. Maar in Scandinavië nee. natuurlijk wel in de winter. Ja, en daar gaat het nu maar over periodes dat er nog echt uh, echte winters, echte winters waren. Ja, maar nu met ja. opwarming van de aarde uh, komt ja. dat nauwelijks meer voor. En hooguit een uh, paar jaar geleden nog wel... Uh... Natuurvier belangrijk. Ja, ja. Ja. ja, begrijp ik wel. Ja. Ja. Laat de natuur winnen. Dat die zin komt ook voor in het nummer 1, het groene licht. En de maan maanfluisteraar natuurlijk ook. Een beetje. Ja. vind ik ook wel een beetje... Ja, misschien niet romantisch, maar wel iets. Ja, ja dat het gaat eigenlijk over de, de, de, als het volle maan is, ja. Ja. Dan komt de beest in de mens daarboven. boven. <lacht> <lacht> Helemaal verkeerd. Ja. ja, De maan hangt hoog in de lucht, kraters luisteren naar de stilte. De maan fluistert haar heft zijn armen naar de lichtend herfstig hemel. Kosmische energie daalt langzaam neer in zijn door ritmes gedragen handen. Ja. Nou, de ritmes gedragen handen, ja. die heb ik natuurlijk. Ja. Ja. Maar teksten zijn wel heel belangrijk voor jou. Ja. Ja, ja. Het is dus uh, meer luistermuziek dan achtergrondmuziek of zo. En tijdens het proces van het maken pas je dan je teksten soms nog aan, want dan komt Arnhard met de muziek. En dan en de denk je muziek. van, nou ja, misschien is die flow die ik nu heb niet helemaal goed. Pas je dan nog je teksten aan? Enkele of... keer wel, ja. Ja? ja. Maar niet altijd hoor. Dat, uh... En omgekeerd ook. Ja, dat jij de muziek nog een ja, ja, dub. Met Want wat spreken jullie daar ook samen over? Wat luisteren jullie samen zin aan? Nee, uh, uh, dat sturen we gewoon aan elkaar op. Als het dus uh, klaar is, van wat vind je ervan? Dus, ja. uh, dat zijn processen die onafhankelijk van elkaar gaan. Ja. En dat is ook de kracht. Ja. Ja, denk ik. Maar gebeurt het dan wel eens dat jij je zegt, van, ah, die tekst die wringt een beetje? Of dat jij zegt van, misschien moeten we iets meer nadruk leggen op. Uh, uh, nou ja, de, de, de, de percussie of, of... Ik probeer een beetje voor te stellen... hoe, hoe, ja. dat, hoe dat creatieve proces bij jullie ja, is. Ja, ja. Um, nou ja, het is natuurlijk gewoon zo... Dus, um, um, Rick had al de versions, zeg maar. Mm -hmm. yeah. uh, in ruwe vorm. Uh, is gaan zoeken en van... oké, okay, dat past bij elkaar. Yeah. In gaan zingen. En vervolgens ben ik de dub gaan maken... En ja, dat ging eigenlijk uh, heel, heel organisch. Dat is heel, heel bijzonder. Later ga je natuurlijk gewoon op een gegeven moment de eindmix maken. En dan kun je gewoon zeggen van ja, uh, percussie is te hard of dat is te hard. En dat ga je dan aanpassen. Ja. Uh, of hier moet de, de, de, de tekst meer naar voren toe. Uh, ja. ja, of mijn stem ja, is niet uh, duidelijk te horen. Ja, maar bijvoorbeeld, precies. kijk, uh, ja. zoals, uh, Erik had mij, uh, heeft mij alle muziek al gestuurd. En ik heb gewoon thuis heb ik de teksten erbij uitgezocht. Sommige teksten die had ik al en dan ben ik dat thuis alvast gaan, gaan oefenen van past dat wel ja, bij deze muziek ja, ja, en soms ja. paste dat niet en soms ook weer wel ja. en zo, zo, zo, zo heb ik dat zelf gedaan en eigenlijk daarna ben ik, ben ik met Erik afgesproken om in zijn studio de opnames te maken maar bijvoorbeeld in het groene licht toen hoorde ik uh, de opnames uh, ge, uh, gehoord nou, ik zeg het te vaak in het groene licht, Hou het daar maar even weg, je, want je hoeft het niet steeds te herhalen, nee. weet je, maar dat, tijdens de opname ja, nee. denk je daar nog niet aan, maar Nee, eens... klopt, ja, ja. achteraf, ja. Ja. ja. En Jamaica is op een andere manier ontstaan, want dat hebben we eigenlijk in de studio zelf uh, ja. gemaakt. Ja, ja. En de, de muziek duurde wat langer dan de tekst, en toen heb ik er nog teksten bij gemaakt. Zullen we ter afwisseling eens naar het hip-hop nummer gaan luisteren van jou? Ja? Ja? Dus uh, bewegen ze tegen de hip-hop-versie. Ja, daar komt ie. Beweeg, beweeg als een stratege Het glas is half net niet leeg Beweeg, beweeg als een stratege Doe dat wat je niet meer van elkaar kreeg Beweeg, beweeg als een stratege Het glas is half net niet leeg Beweeg, beweeg als een stratege Doe dat wat je niet meer van elkaar kreeg Laat je niet zo overdonderen Dan zul je niet zo snel verwonderen Dat wat verkeerd gaat in het leven Je juist dat setje wil geven Om je de goede kant op te bewegen Ook al vind je dat geen zegen Dit is geen ideologie Maar slechts filosofie Een ideetje over het leven dat elke zon naar je kan geven En om zichzelf niet buiten te sluiten Gooit hij geen glazen door de ruiten Blaast hij hier ook door elke deur naar binnen Zodat het landt op het linnen Op de tafel, op de stoel En met welk doel nou om te beginnen met deze zinnen Beweeg, beweeg als een stratege, het glas is half vol, net niet leeg. Beweeg, beweeg als een stratege, doe dat wat je niet meer voor elkaar kreeg. Beweeg, beweeg als een stratege, het glas is half vol, net niet leeg. Beweeg, beweeg als een strateeg, doe dat wat je niet meer voor elkaar kreeg. Napoleon, was hij slim of dom? Iets waarom schoot hij zijn arm niet uit de kom? Cesar, Veni, Vivici, Wat scheelt het er niet, Chibici? Piet Heijn, zijn daden benen groot. Zijn daden benen groot, hij flirtte met de dood in de Caribbean-tiraat. En dat in het geheim, we zullen hem niet vergeten. De doden hebben het geweten, de doden hebben het geweten, ja, geweten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 mooie hip versie. Ook Think dat like kan it. je dus. Ja. ja, en die staat op de CD: bewegelsstratege in twee versies. Ook nog uh, op de djembe. Want vaak uh, als ik live solo optreed, dan uh, doe ik het nummer Bewegelsstrategie met de djembe. Op, op, uh, vooral in poëzieclubs, avonden of middagen. En wat er dan gebeurt, mensen gaan, uh, gaan gewoon dansen. Dat komt door de djembe, omdat ik uh, vrij swing en djembe kan spelen. Yeah. En ja. uh, dan gaan mensen daarop dansen, dat gebeurt heel vaak. Middag opnemen ja, ja, ja. leuk. Ja. En waarom hiphop? Dat spreek je ook wel aan eigenlijk. Ja, ja, ja. ja. ja ik had het al over de Last Poets gehad. Ja. Die uh, Amerikaanse hip Ja. eigenlijk was, was het niet eens puur hiphopgroep maar ze worden wel door de rappers als godfathers van de rap beschouwd. Maar die heb ik dus in de jaren tachtig ontdekt toen ik zelf al begonnen was met uh, mijn poëzie op percussie voor te dragen. Ja. En ik luister sowieso al heel veel naar Amerikaanse hip-hop, Grandmaster Flash. En, uh, en ik heb ook die hele geschiedenis van de hip-hop, want uh, eigenlijk de hip-hop zoals in New York is ontstaan, Kool Herc, Zijn je een van de eerste die daarmee begonnen is, was nou te benen Jamaikaan die in New York. Daar heb ik ook nog uh, een voorbeeldje van. Ja. Dat vind ik ja. dan ook wel leuk om, uh, om te draaien. Ja. ja. Nou, zeg maar, dan draaien we niet meteen. Uh, ja. Dat is jong MC, Know-how. Wel een nummer. Uh, dat is jongens. 1987, oh, ja. ja, ja. Ik zie ja. Ja, Know-how ja. uit 1989. Uh, Stone Cold Rhythm. En dit is wel interessant, uh, omdat het toch nog wel uh, redelijk vroeg in de hip-hop is. En uh, bij dit nummer kun je toch ook duidelijk wel een soort van dub-component horen. Mm -hmm. Let ook op het mooie bongo-spel wat erin zit. En uh, Jong MC is in uh, Londen, Engeland geboren... uit Jamaicaanse ouders. Dus zij zie je dan weer de Jamaicaanse connectie. Ja. En die ouders die draaiden gewoon de hele dag reggae-muziek. Uh, later is hij naar Amerika verhuisd. Uh, ik vind het een mooi voorbeeld toch van hip-hop, uh, spoken words... Um, en zeker ook nog wel een pure vorm, omdat het voor de, de gangster rap, voordat de gangster rap okay, de dominante yeah, yeah. um, stroming werd. En ik wil hem ook graag draaien uh, omdat uh, het dit jaar 50 jaar hiphop is. En um, hiphop heeft toch okay, yeah. ook een hele uh, close connectie met reggae. Ja. ja. En uh, wat, ik, wat ik zelf nog even wil vertellen over uh, hip hop, Kijk, uh, uh, dat ik zelf ben gaan rappen... heeft eigenlijk te maken met het feit dat ik naast een poëzievoordrag doe... ook een ritme-instrument speel. Ja. En, en uh, heel veel heb rapteksten hebben ja. natuurlijk gewoon een, uh, een, ritme, ja, een sterk ritme in. Zo ja. is het bij mij eigenlijk begonnen. Ja. Trouwens, ja, ik zou er dan ook wel graag... nummer uh, Last, Van de Last Poet, New York, New York. Die LP heb ik nou ook. En kijk, dat is eigenlijk uh, hoe, ik, hoe ik eigenlijk ook... Um, met hip-hop in aanraking ben gekomen. doordat ik zelf ritmische teksten schrijf. Soms, soms heel doelbewust door Oda aan de Mode. en bewegels zich tegen. heb ik als bewust als uh, rapteksten geschreven. Ja, ja. ja. En, en de Oda aan de Mode is ook zo in de bar op de hoek op zoek. naar jou vroeg zij, hoe kleed jij je nou? Jij zag, ach, Ik schaam me rot, maar ik kleed me als een god. En de DJ's zijn nog zo. Ja. En de DJ's zijn nog zo. Dat is even een stukje tekst. Ja, heel hartstikke mooi. Ja. Ja. Ik heb ergens in een recensie gelezen dat uh, ze meer bewondering hadden voor je tekst in de latere periode. In het begin had je een beetje knullige teksten of zo, dat lees ik. Welke recensie Laat... heb je dat gelezen? Volgens mij even de laatste, ja. ja. Die je als laatste had gestuurd, ja. Of is dat niet nee, zo? Kan nee, dat, dat, is, niet, uh, nee? Dat, is, nee dat is juist uit de beginperiode. Ja, die ja, uit de verniel. Oh, dat was die oudste, ja. De jaren de de jaren de jaren. De vinyl, ja, uh, ja. Dat je toch op een hoger niveau bent, aan het dichten bent, ja. Of zie ik dat verkeerd? Nou ja, uh, ik vind het zelf moeilijk te beoordelen, maar ik uh, kijk, uh, toen de tijd, uh, het ging over de tekst ijsverlei die ik bene al opnieuw is uitgekomen ja. om deze ja. over te praten, die vond het wat te bombastisch, uh, dat las ik ja, al okay. uh, als ik dat teruglees, ja, ja. en uh, ja, ik, uh, dat zijn is oordelen van anderen. Hoor. Ja, ja een critici ja. moet ook altijd, uh, wat schrijven en, uh, natuurlijk. En, kijk, en een criticus, ja, die krijgt uh, de muziek uh, ook aangeleverd. Ja. En soms valt het, past het in zijn straatje en soms niet, denk nee. ik. Dus ja, ja, zo, en, en als muzikant of als uitvoerende uh, ben je dan wel afhankelijk. Ja, maar ja, kijk, dan, ben je dan kwaad als je zoiets leest? Of denk je nee. van, uh, ja, is zijn mening? Nou kijk, uh, ik, ik, weet, ik weet hoe het is want ik... Uh, ik ben, als muziekjournalist schrijf ik ook cd-recensies. Oh, yeah. uh, dus uh, ja, je je hebt, en voor een deel beoordeel je dingen muziek. Uh, kijk, ik beoordeel ze dus niet eens puur over de tekst, maar puur over de muziek. Ja, hou ik daarvan? Of, uh, yeah. of raak de, raak yeah. de muziek? Dat ja, vind ik ook yeah, belangrijk. Precies. Kijk, en met teksten, natuurlijk in het Nederlands is natuurlijk een... Uh, ja, ik, ik, als ik zelf naar mijn eigen teksten uit de jaren tachtig luister... Zit er, ...zit er een soort surrealistische sfeer in, weet je? dat... Uh, okay. en yeah. Dat, dat uh, is minder nu. Dat, dat yeah. is minder, ja. Yeah, okay. Hoewel mee, ik zeg, ja, ik kom op zijn tekst van de jager... ...van een paard moet een naam hebben. Die, ja, dat zijn ook dingen. <laughs> maar ik heb, ik, ja, ik heb gewoon een rijke fantasie ook. Yeah. Ik verzin sommige dingen gewoon. Sommige dingen, kijk, die maanfluisteraar komt ook weer eens geïnspireerd... ...omdat iemand mij zo noemde. Ja, ja. En dan ga ik daar wel ja, kraters luisteren naar de stilte, denk natuurlijk aan de, ja, ja. Aan de maan, krat, uh, aan de kraters daar. Maar ja, zo schrijf ik heel vaak poëzie. En poëzie hoeft niet meteen heel duidelijk te zijn van wat je het ja. moet begrijpen. En, uh, nee, niet de eerste ja, keer. Ik, ik, ik ook, vind maar, het uh, ja. surrealistische gehalte van de CD, de dromen, de Dansers, toch wel behoorlijk aanwezig. Toch ja. wel, ja. Ja, ja, ja, ja. Maar ja, zoals de, de titelnummer ja, van: uh, ja, ja. Hij ziet een groep vrouwen bij de rivier. Ja, en eentje sommige met veel plezier, droom van de man met de snoor. Ik zeg altijd, het is niet autobiografisch, want ik heb geen snor. Maar, maar dat is meer een, ook een verhaal, weet je. Ik, uh, je snor is gezakt. Ja. Ja, ja, precies. Maar ook de straten met de mooie ramen bijvoorbeeld. Ja, ja. daar kun je ook aan. Ja. dat is gewoon een verhaal dat, eigenlijk dat over. Dat ja. Laat je ook open met wat je erover kan denken en wil denken. Rhymes ever made by man. I'm going into this mic, written by this hand. I'm coming out of this mouth, made by this tongue. I tell you now, my man, my name is Young. But so you think that this your destiny to get the best of me? But I suggest to be quiet, Bro, don't even try. From the east and west of me, taking it and never breaking it, or even shaking it, grooving it To know it's moving it, 'cause I'm not faking it. Pulling out rhymes like books off the shelf. Born in England, raised in Holland, I to go for myself. This is Stone Cold rhyming, no frills, no bluffs, and it's no accident that these rhymes sound tough. I'm going off, baby, there's no turning back. I'm on your TV, on your album cassette, and eight track. And when the show is finally finished, I'll be taking my bow. Jungle, yo, I got no hat, you know what I'm saying? I got no hat Party people I got no hat I kick it just like this I got juice like the president I'm making rappers hesitant Invite me to your house And I'll be chilling Like a resident Yes Cause I'm that type of man Cause I make myself at home No matter where I am I got it rolling like thunder Making y'all wonder Why I'm on top With all the other rappers under I make no errors Mistakes or blunders It's like a wedding Then no man put a My name is young I see I like to rock right well Cause when I get up on the mic I just release my spell It's no hocus pocus I just get you with the focus And swarm all over you Just like a horde of locusts Smooth operator Female persuader Spot a fly girl And in a week I'm on a date I got the kind of style. For the here and the now, and I can do it 'cause I got no hat. You know what I'm saying? I got no hat. Party people, I got no hat. Bust it. Cause I know what I'm doing I treat them like government gum and start chewing I spit them out when the flavor's gone And I repeat the chewing process till the break of dawn Cause I'm tough like a bone, sly like Stallone Rockin' and clockin' on the microphone Smooth like a mirror and hearts, I strike terror Rhymes like runs and hits with no errors Cold like a blizzard on the mic I am the wizard with the funky fresh rhymes coming out of my gizzard Never sneezing, never coughing, I rock the mic often Hard as a rock and no sign, I'll soften, making sure I get respect, on my mind can connect. I start to feel like a builder from an architect, moving all around above and under the ground. You see my face, and then you hear my sound coming at you with the mic in hand. I'm gonna take command just the way I plan, cause I'm a one-man band and you are my fan. Don't you understand? I'm like Superman, you're the man of steel, don't you know the deal? You better be for real, I got sex appeal, this is what I feel, and this here's my vow. And now you know the brother with no how, you know what I'm saying? Hair. And I'm chillin', never illin' in my mouth I got two fillings, Whatever I'm on a mic cold stone getting over. My name is Young I see you known as the fly casting over. Een mooie nummer, vind ik. Zeker. Ik ken die ook al. Uh, ik kende de Last Poets, maar de muziek ken ik niet zo goed. Dus ik ben het dan gaan opzoeken hiervoor. Ja. En ja, dat spreekt mij wel aan. Alhoewel, ja, dit, ik geen groot hip-hop fan ben. Ja, ik heb twee LP's van ze. de eerste LP dat is echt dat ze pure conga spelen, zoals op straat in New York staan. Ja. De tweede zit al veel meer echte hip-hop invloed in. ja. ja. En uh, ja, ze zijn natuurlijk ook al in de jaren zeventig begonnen. En uh, het heeft natuurlijk ook, ook te maken, ze zijn allemaal uh, uh, Negoïde Amerikanen. Dat ze, mm -hmm. dat ze gewoon ook het uh, hadden over de zwarte mensen en over Tuurlijk, de, ja. de rechten ja. van de, de burgerrechten. Ja. Ja. Ja. En, uh, maar een tweede LP, daar zit echt ook meer uh, hip hop invloeden in. Ook, uh, okay. ja. En zij worden ook echt als de godvaders van de rap beschouwd. Oh, ja, door, ja. Ja. Maar jouw invloed, Arnoud, zijn wel mm -hmm. redelijk oud alweer, hè? de laatste is van 2002 laatste is van 2002, um, dat klopt. Ja, het probleem is gewoon uh, dat ik uh, een keuze had uit duizenden tracks. Ja, ja, en om dan ja, een top 10 ja. uh, samen te stellen... dan ja. uh, heb moeilijk, je zoiets hè? van ik wil toch wel gewoon bepaalde nummers echt erin hebben. Ja, ja. Ik ben nog wel jong, maar niet zo jong. Dus mijn periode ligt ook alweer een stukje terug. Ja, ja. Um, en als je het hebt het over reggae en dub vind ik dat ook eigenlijk de jaren 80, jaren 70... De mooiste periode, nogmaals, uh, de stap naar digitale reggae, dub reggae, was 1985. Mm -hmm. Eigenlijk vind ik daarna, uh, is er nog een beetje een combinatie van, maar wordt alles steeds digitaler. En dat uh, vind je niet mooi. Ik maar, vind maar, vaak maar. geen uh, verbetering. Nee, okay. nee, nee, nee. Dus hele clean sounds. Zeker. Ja, ja. Wat, wat tegenwoordig natuurlijk, uh, ja, dat men mooi ja. vindt. Ja. Um, ook op Jamaica. Uh, maar het is nou ook binnen het bereik van iedereen gekomen natuurlijk, hè? Uh, iedereen op zijn ja. zolderkamertje, iedereen kan nu die muziek maken, denk ik. Ja, ja, ja. We, in principe wel natuurlijk. Het is uh, de, het thuis opnemen van dingen, dat, dat kan tegenwoordig natuurlijk ja. allemaal. Dus dat is ook uh, weer, dat is weer een voordeel van, van de digitale... digitale ja. Precies, ja. Ja. Ja. ja. Terug naar de CD. Uh, welke nummer zullen we nu draaien? Ja, in ja, het groene licht zou ik sowieso... Uh, in ja. Ja. het groene licht? Het gaat ja. over de natuur. Ik heb het geschreven in het park Klingendaal, Den Haag. Ja. ja, en als je dan uh, door een bos loopt en het is dan, je ziet de zon schijnen... Dan, ja, dan, dan, mooi, en ja, al, die, al die mooie uh, groene bladeren en het groene gras. En, ja, dan krijg je het echt idee, het groen hoort bij de natuur. Ja. Mm -hmm. ja. Nou, dan, we gaan mm -hmm. eens goed naar die tekst luisteren. Ja. Ja. Hier komt... In het groene licht. Maar voordat we In het groene licht laten horen, spelen we eerst een korte impressie van het solo optreden dat Rick een maand geleden op het Amsterdamse Freedom Fighters Festival gaf. Zijn stralen zingen over vrijheid op het ritme van de zachte wind. De zon aan heft zijn armen naar de warme vrije hemel. Hij zingt met passie en overtuiging, laat de onderdrukking varen. Doe dit maanden en doe dit jaren. De zon kijkt rustig toe en straalt. Hij zingt zijn woorden vol passie. Laat vrijheid winnen van tirannie, verdedigt democratie elk uur. Tegen de manie van dictatuur, tegen de manie van dictatuur, het ritme van de vrijheid bots op zijn hart. De zon gaat telkens op en neer, straalt met de passie van geluk, met de passie van geluk. Spelen op de Cora en de Balafoon. Maar nu weer gauw verder met In het Groene Licht. Van het groene licht, van het hoog gezicht, van de wakkere bomen, na vergeten dromen, langs de ochtendstromen, langs de ochtendstromen in het groene licht. een mooi gezicht van het groene licht van de bomen hoog en de lucht zo droog van het wolkendak Hoor de vogels chirpen in het groene park in het groene licht, licht groen, donker groen, kleurrijk groen, groen, groen. Het chirpend ritme van de natuur, laat haar winnen, laat haar winnen in het Laat de natuur winnen, laat de bossen met rust, laat de bomen groeien, laat de bladeren bloeien. O wind, o adem, der natuur, zo puur, zo puur, zo puur, zo puur, hoor haar zachtjes waaien langs takken, bladeren, Groene aderen van de lucht, groene aderen van de lucht. Dit is het verhaal in het klingendaal. In het... Wat ik me afvroeg, de muziek beluisterend, zijn er nog bands of artiesten in Nederland waar jullie je mee verwant voelen of waar je mee ook identificeert? Ja, Spinvis, dus. Uh, spinvis, uh, ja, ja, spinvis, ja. Ja, Spinvis, ja. Er zit ik natuurlijk ook een uh, zeer textuele component in. Het ook bijna dichtwerk, wat hier. Wat ja, ja, en hij gebruikt ook dichtteksten, natuurlijk. Ja. ja, ik heb hem ook wel eens live gezien en uh, ik heb ook ja. die CD van hem die hij met Simon Vinko ja, heeft gemaakt. Ook. Ja. ja, mooi. Ja. Ja. ja, en ook toch uh, ja, uniek, gewoon als je Spinvis ja. hoort, dan hoor je meteen Spinvis. Klopt. Uh, of, terwijl, of met Simon Vinko of ja. of zonder. Uh, en wat wij hebben gedaan is toch ook wel een beetje, dus het wordt ook wel dus gelabeld nu, uh, ons nieuwe album, onder alternatief. Uh, ja, ook een beetje alternatief, het is toch uh, een eigen stijl die we doen. Dus, uh. ja. Dus. Ja. Zijn jullie beroemd? Wereldberoemd. <laughs> Kun je er van leven? <laughs> nou, ik, ik ben, uh, ik ben in, uh, in Leiden wel bekend hoor, omdat ik al heel lang, uh, ja. uh, het is uh, al sinds jaren tachtig, ik heb veel opgetreden in Leiden. Dus uh, mensen kennen mij wel in Leiden. Missie, ja van de, van de jonge generatie, weet ik niet. Nee, maar ik vroeg want het kan je leven van de muziek? Huh? Jij ja. Ja, Nee, ik hebt. niet hoor. Nee, nee? nee, zeker niet. Het is voor mij ook gewoon echt uh, uh, hobbymatig. Ik vind het leuk om te doen. Uh, yeah. Ik speel ook in een uh, Cubaanse, uh, Antilliaanse band. Um, en dat zijn eigenlijk allemaal al pensionado, Niet allemaal, maar een aantal daarvan zijn pensionado... En voor mij moet muziek gewoon ook echt uh, zijn voor de leuk. Oké. Okay. Um, uh, verder doe ik ook nog andere projecten. Uh, vroeger, uh, in mijn tienerjaren, wilde ik wel beroepsmuzikant worden. Ja. Yeah. Uh, maar dat ging... Uh, dat, dat, dat lukte eigenlijk niet ook vaak. En op Curaçao heb ik ook die periode gehad. Uh, dat het vaak fout liep om geld. Uh, ja. Optredens, geld, uh, yeah. dat yeah. soort dingen. Want yeah. dat speelde gewoon... Yeah. En dat wilde ik eigenlijk niet, omdat gewoon voor mij dat ten koste gaat van de muziek en van het creatieve proces. Ja. Dat is voor mij belangrijk. Uh, ik vind het dus ook gewoon leuk om dat gewoon hobbymatig te kunnen doen. Ja. Omdat dat dan voorop staat. En geld, hè, dus het van leven, ja, ja. dus een inkomen. Uh, maar ja, het signeeren dus van het muziek maken en het dus optreden en dat soort zaken dat is belangrijk precies. ja, ja. ja, ja, ja. Ik vind, voor mij is het gewoon als je uit de onkosten komt okay. uh, dan vind ik het al leuk en met de cd dus voor mij als we yeah. kiep draaien dan vind ik het al oh, vind okay. ik het al mooi en jij Erik nou, jij van leven nou uh, op dit moment is dat niet nodig want <laughs> ik, ben, ik ben al pensionado <laughs> <laughs> maar, maar, maar daarvoor ja, waar ik werk de meeste inkomsten had. Ja, aan de ene kant de muziekjournalistiek, maar de meeste in in inkomsten, en daar heb ik nog steeds inkomsten uit. is uh, mijn uh, muziekdocentschap. Want ik geef heel veel ja, uh, okay. muziekles, gemberles, ja. percussieles. Ook aan kinderen op scholen. Ik heel ja. veel. Ik en. Uh, bij het Centrum voor de Kunst en Spijkenissen bij Rotterdam. Mm -hmm. Daar, daar uh, werk ik al sinds 2001. Okay. En ik heb ook, tot aan mijn pensioenleeftijd ook nog uh, schoolprojecten gecoördineerd. We hebben dus contacten met scholen gelegd en, ja. Ja. Uh, en ook met de docenten, terwijl ik zelf ook een docent ben natuurlijk. En uh, ja, Dus dat is eigenlijk uh, mijn voornaamste bron van inkomsten geweest, maar meer dan muziekjournalistiek. Ja. Toch meer. Het lesgeven uh, is toch wel. Uh, ja, ja, ik okay. geef heel veel les nog steeds. Ja. Okay. Ik zeg altijd, uh, en, en, en dat is dat dat is, dat is geen grap, maar dat vind ik wel. Muzikanten gaan niet met pensioen, dichters ook niet. Nee. Want je ziet al, zoals Mick Jagger van de Stones, is al tachtig. Ja, dat nou, is En ja, muziek, muziek houdt je jong. Ja, dat ja dat vind ik ook. Ja, ja. dus uh, ik ga echt niet stoppen met muziek, ook al. Uh, en ja, weet je, en ik zoals deze CD, ja, dat vind ik echt geweldig om ja. uh, omdat, ja. Om dat te maken, ja. en, uh, in feite ben ik al, uh, ja, al meer dan 50 jaar met muziek bezig. Ja, al sinds jaren ouder 70. dan hip-hop, ouder dan hip -hop. Ja. <laughs> ja. Als dat, uh, ja. Maar welke ambitie heb je dan nog? Heb je, heb je nog ambities uh, of uh, dingen die je wil bereiken? Nou ja, mijn ambitie is sowieso heel veel uh, met uh, de band te kunnen optreden. Ja. Okay. Uh, en, uh, ja want, uh, en, uh, ja, daarom vind ik die positieve recensie in Oor wel heel, heel, heel fijn. Want toen ja. ik positieve recensie in de jaren tachtig kreeg over de cassette, hey, wat moet dat? Heb ik daar heel veel optredens aan over gehouden. Ik, gewoon sowieso heel veel optreden met de band. Mm -hmm. ja. En uh, daar ook uh, wat bekender mee te worden. En uh, ja. niet ook in de zalen als Paradiso te kunnen optreden. Het uh, oh, okay. uh, nou, is nou uh, een kleine zaal. En, uh, <laughs> ja, ja, en uh, ja, daar ja. heb je vroeg gestaan. Ja, en het uh, Patronaat heb ik trouwens ook al gestaan in de uh, ja. jaren uh, tachtig. Wim Dekker gaat het nu ook voor ons regelen dat we ja, daar okay, kunnen optreden. Dat mooi, ja. Kijk, ja. Dat, dat is sowieso wel uh, mijn doel met de cd ja. en met, met het boek uh, sowieso ook uh, okay. daar okay, ook ja. mee bekender om mee te worden. Dat ik mensen weten dat ik niet alleen muzikant ben, maar ook schrijver en dichter. Mm -hmm. weet je, en, uh, ja. Ja, dus. en Arnoud, jij nog ambities? Um, ja, muziek. Ik ben heel veel met muziek bezig. Um, ik, ik, ik studeer nog steeds uh, percussie, conga's. Uh, bij het muziekpakhuis in Amsterdam. En daar komen ook wel verschillende dingen weer uit voort. Verder makamba. Verder speel ik nog in een Afrikaans beentje. Ik speel daar ook ja, in. Ja. Uh, Dinanga. Ja. Misschien studio dingen. Uh, dus er gaat waarschijnlijk ook nog een dub-album uitkomen van dit. Dus uh, ja, uh, plannen ja, en dingen zeer. genoeg ja. eigenlijk. Ja. En waar ja. ben je het meest trots op? Uh, waar ben ik het meest trots op? Nou, toch ook dus dat de Cubaanse band, Macamba, waar ik in ja. speel, uh, steeds beter wordt. Het wordt ook steeds groter, dat is bijna al een big band. Uh, en natuurlijk de CD, dat is fantastisch dat dat ja. er gewoon gekomen dat is. is. Dat, uh, Hij ligt er uh, toch maar. He? Hij ligt er ja. toch ja. maar, ja. Het ja. heeft ja. heel lang geduurd, een ja. heel proces geweest. Ja. Um, en ja, hij is er nu en dat is toch ja. wel, ik ben daar wel heel trots op. En waar ik dus ook uh, heel trots op ben... is dat we een aantal recensies hebben gehad. En die zijn allemaal uh, zeer positief. Ja. Dat vind ik ook leuk. waar het aan het maken natuurlijk, het hele creatieve proces... ik denk van ja, uh, hoe gaan andere mensen dat beluisteren? Hoe gaan andere mensen dat, ja, dat, dat, ja, dat, dat, dat oppakken? Ja. Ja. En we krijgen heel veel positieve feedback. En dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Ja, ja. ja ik ben er ook heel trots op. Ja. En waar ik ook nog... Uh, dat, dat, dat heb je natuurlijk zelf gezien, dat ik die uh, nieuwe instrumenten, de kora aan de balafoon speel, ja, dat ja. ik me ondanks mijn uh, pensioenleeftijd nog steeds muzikaal aan het ontwikkelen ben, want ik vind vooral de kora spelen, ja. dat vind ik zo'n prachtig instrument, ik heb de kora ooit in uh, eind jaren 80 voor het eerst in Senegal gehoord, ik heb hem nooit aangedacht dat ik het zelf zou gaan doen. Hm. En vier jaar geleden ben ik er eigenlijk mee begonnen. En als jullie met de band optreden, uh, dan ben jij erbij, Arnad. Ja. Zijn er dan nog meer muzikanten bij? Ja, Erik natuurlijk, Erik, als bassist. Ja. En uh, Joep Smeenk, uh, de saxofonist. Het enige optreden wat nog gepland staat nu is 12 oktober in het Praathuis in Leiden. Ja. Oké, okay, ja. dus 12 oktober in het Praathuis in Leiden? Ja, dat is een ja. café ja. in Leiden. Ja, dat is het enige optreden wat op dit moment uh, vast staat. De, de rest staat wel. Kunnen uh, rest... jullie eerst Koekel of zo? Gewoon Rick van Boekel of de De Park? Ja, en dan ja precies. Ja, hoor. Ja? Ja, ja, ja. Ja, ja. Hey, Mag ik jullie hartstikke bedanken. Rick Arnoud, bedankt voor dit geweldige, interessante en leuke interview. Ik heb een hoop geleerd over, over jullie beiden natuurlijk. En over DubArk. En over DubRig. Hey. Ja, ja, zeker. En we gaan afsluiten met... Uh, The Last Post met New York. En, New York. Ja. en ik wil jullie bedanken voor de uitnodiging om uh, de interview hier te doen. Ja, geen dank. Ik ook. Dus Bedankt. Uh... New York, New York, the big apple. New York, New York. The big apple. New York, New York. The big apple. 16 million feet. Nationals, Tom McCann's, floorshine, stepping on each other. Rejoicing over the death of one nigger toe. Whole callous feet big trotting big up and down synthetic York, avenues, streets, York, and gardens. Big gardens big that grow York, shit. New York, gardens where putty-faced beings sit emotionlessly, admiring York, bastard York, flowers. New York, New, New York. York. York a prerequisite York, to America, a disguised York, sin, York, where some brother York, from that closed York, southern shit York, comes to some open York, northern shit York, for a vacation, York, for an opportunity. York An opportunity that knocks up sisters and knocks him in the head. For an opportunity that takes him home with dope in the arm and Clairol on the brain. New York, New York, drive right to the core. New York, right new, York. York. new York, New, new, new York. sameness, new food, same shit. New car, same gas without platforming. New love, same neurosis. Installation, same hoes, new hairdos, same minds, new style, same influence. New York, New York, new York the big apple. Where jive madam farmers are running around, shaking hands with all the grassroots people, never getting choked by the grass. New York, New York, new York. where Queen Liberty, 10 shit is standing in the middle of pea green water, telling her brother he's liberated. Statue of liberty is a prostitute. Yeah, he is liberated from the old Mississippi to the new Mississippi. New York, New York, the big Where freak-looking filthy white rodents are running around, spreading new kinds of venereal diseases, talking about we love everybody. we love everybody. New York, New York. New York. New York, new York, new York. Watching movies marked adults only when it should be for kids only the a train the d train the f train that underground undercurrent steel plated frame unworkable air vents ass aching benches and then there's that corny paraphernalia all over the interior inside of this there's a brother being soaked in by that shit on the wall suffocating from bad breath in the air in pain cause some white jackass is riding on his foot new york new york the big apple. New York, New York. While on the train, you see young and old white wrinkly faces, peeking over crooked shoulders, and on the cardboard hats poking their noses at you. Vampire eyes staring at you, wondering who you are. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en Omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.